De Marseuse heeft op het Zandpad in Utrecht een actie gehouden tegen mensenhandel. Een aantal prostitutieboten werd doorzocht en de aanwezige prostituees zijn ondervraagd. Er zijn twee Bulgaren opgepakt op verdenking van mensenhandel. Zij zouden vier vrouwen hebben gedwongen tot prostitutie. In het appartement van de Bulgaren in Utrecht werden geld en dure horloges in beslag genomen. Over anderhalve week moeten de boten bij het zandpad dicht. De gemeente nam die beslissing omdat er aanwijzingen waren voor mensenhandel. Toezicht bij de boten door de exploitant is onvoldoende... en daarom trekt de gemeente de vergunning in. In Veghel is een dode man gevonden in een auto. Het is de 26-jarige kickbokser Volkan Duskun. Hij is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de Brabantse politie. Mogelijk is er een verband met de dodelijke schietpartij... op het kickboksschala in Zeitaard eind vorig jaar...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 Nadat de politie een straat in Belfast had afgezet... om gevechten tussen de twee groepen te voorkomen, braken de rellen uit. De Britse regering heeft 400 extra agenten gestuurd... om nieuw geweld te voorkomen. De 14e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Italiaan Matteo Trentin. Hij versloeg de Zwitser Albacini en de Amerikaan Talensky... in de sprint van een groep van 16 man. De peloton kwam op ruim 7 minuten over de streep. PSV heeft Jeffrey Bruma en Stijn Schaars vastgelegd. Bruma tekende voor vier seizoenen en Schaars voor drie. De 29-jarige Schaars komt over van Sporting CP in Portugal. En eerder speelde hij voor Vitesse en AZ. En de 21-jarige Bruma maakte op 15-jarige leeftijd de overgang van de jeugd van Feyenoord naar Chelsea. En de afgelopen twee seizoenen speelde hij op huurbasis voor Hamburger SV. Krijgt u nog wat weer? Periode met zon en droog. Vanavond opklaringen, maar vannacht weer bewolkt. Morgen begint plaatselijk met lichte regen. Later op de dag overal droog en zonnig. Het wordt dan 18 tot 23 graden. En na het weekend wordt het warmer. De volgende boodschap is niet geschikt voor mensen met bindingsangst...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 Met Jurgen van der Berg. Goedemiddag allemaal, de Italiaan Matteo Trentin wint dus de 14e etappe in de Tour. In de straten van Lyon was hij de snelste, de renner van de Belgische Omega Pharma Step ploeg. En Gio, het peloton is intussen ook binnen de peloton is inmiddels binnengekomen op 7 minuten en 18 seconden van de winnaar van Matteo Trentin. Uh, ik zei het al, een knecht van Mark Cavendish, zo'n trouwe helper in die sprinttrein. Dit is toch maar een jonkie eigenlijk, uh, 23 jaar oud is die Italiaan, beloftekampioen in zijn land in 2011. En in 2012 won hij, jawel, Gulligem koersen in België. Zijn enige overwinning van het afgelopen jaar. En dit keer dus, dit jaar, deze dag dus, de grote prijs pakt hij dan meteen. En het was prachtig om te zien hoe al die ploegmaats hem in de armen vlogen. Gert Steegman, Sylvain Chavanel, Kwiatkowski in zijn witte trui. En op het laatste moment ook nog Mark Cavendish, de wereldkampioen die echt een ongelooflijk innige knuffel gaf. Maar ook nog eens even zo tegen het hoofd tikte van jongen wat heb je dat geweldig goed gedaan. Dat jij al die tijd hier keihard voor mij hebt gewerkt. Gisteren heb ik de overwinning zelf mogen pakken. En nu ben jij het die de overwinning mag pakken. Wat gunnen we het jou dat jij die overwinning pakt. Trent 10 dus de allerbeste voor. Voor Talensky, Rogas en Garcia. En dan kijken we nog eventjes naar de veranderingen eventueel in het klassement. Of die er al zijn. Want ik wil toch wel even zien waar die Andrew Talensky terecht is gekomen. Even kijken. Die is inmiddels terechtgekomen op plaats nummer 12. Ik zei het al, 12, 13. Zoiets zou het kunnen zijn op 5 minuten en 54 seconden van de leider Christopher Froome. In de top 10 verandert er verder helemaal niets. En ik kijk ook nog even of er nou renners zijn geweest... Die... ...die met grote achterstand hier binnen zijn gekomen. Want ik zag zojuist wel wat renners finishen. Maar uh, ja, die hadden wel een flinke achterstand. Ik zag ook een van de renners van Belkin, zag ik hier over de streep komen. Maar geen Bauke Mollema, geen Laurens ten Dam. Want die prijken allemaal keurig hoog daar in het uh, klassement nog steeds. Dus dat betekent dat zij keurig op tijd uh, zijn binnengekomen. Ja, Tom Lezer zit erbij. Sepp van Marke, dat waren de renners die op achterstand binnenkwamen. Net als Chris Boekmans van Vacansoleil, DCM en de winnaar van de Giro van vorig jaar. Goed, dat zijn renners op achterstand, maar ze zijn bij Lange na niet te laat binnen, want het peloton heeft er een keurig tempo op nagehouden, zodat er weinig renners in de problemen zullen zijn gekomen in deze etappe. Maar de winnaar, onbekende naam misschien voor de meesten van u, Matteo Trentin uit Italië. Ici Radio Tour de France, le spectacle de la NOS. De Tour. her hair or what clothes she wears. I don't care if it's YSL. Amy McDonald, this pretty face. Die heeft ze niet altijd zelf, haar vriendelijke gezichtje. En ik heb er eens mee meegemaakt achter de schermen van Pinkpop. En dat was echt bloedschagrijnig, die Amy MacDonald. Where's your pretty face? Nou goed, dat viel ook al niet in goede aarde. Bart, de 14e etappe naar Lyon. Um, nog eventjes, we dachten even dat hij Simon zou redden. Wat deed hij verkeerd? Of deed hij eigenlijk nou, niks verkeerd? Ik, ik weet niet wat hij misschien verkeerd heeft gedaan, maar dat weet ik niet. Ik had het idee dat hij toch ook een beetje stil viel. Uh, want hij had uh, op zich een mooi voorsprong, 30 seconden. Dat is in principe wel een gat wat speelbaar is. Daarachter uh, twijfelden ze. Alle, alle vier de tenems die vielen uit elkaar. Dus de samenwerking tussen ploeggenoten viel daardoor een beetje weg. En ja, ik had het idee dat hij een beetje stil viel. had misschien wat beter kunnen drinken en eten. Maar ik weet niet of dat het probleem was. Of misschien uh, reed het... Uh reed de rest van de vluchters daar weer heel hard achter. Want het waren wel lange demorages. En op een gegeven moment werd er elke keer wat meer afgesnoept. Ja, en als je zo'n renner in het vizier krijgt... Ja, dan denkt die rest van die koppen ook weer... ja, er zit toch ook een overwinning nou, in. Mooi richtpunten En uiteindelijk wist hem op te achterhalen. En wint dus Matteo Trentin, de Italiaan. Uh, mooi succes voor uh, die ploeg uit België. Omega Pharma Quickstep. Uh, intussen spelen Ton dus ook binnen. Op zeven minuten, dik van de winnaar van vandaag. Daarin ook uh, Bouke Mollema. De nummer twee van het algemeen klassement. Han Kok in gesprek met hem.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 En uh, ja, dat was een goed boek, maar het uh, ja, hebt natuurlijk niet heel veel aan als je, als je die berg zelf oprijdt. Succes morgen. Jo, dank je. Welke Mollema was dat? Morgen komt er een grote dag voor hem met die man van toe op het programma natuurlijk. Ja, de grote onbekende en de grote ontbrekende vandaag was toch de ploeg van Vakant Hij Zat niet mee in de slag van die groep van 18 die wegreed. Johnny Hoogland probeerde het nog wel onderweg, maar dat was een kwestie van zwemmen. Wout Poels kwam aan in het peloton. En wie weet, kan hij dan morgen iets uitrichten? Je weet het niet. Steven Dalen in gesprek met hem. Hey Wout, wat was dit voor dag voor jou? Eh, uh, ja, zich op zich brenging hard en het minder hard. <laughs> uh, en wat gebeurde daartussen?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 Ja, is dat zo? Er rijdt een groep van 18 mensen weg en jullie zitten daar uh, niet bij. En Johnny moet dan later inderdaad nog, probeert hij daar nog naartoe te rijden. Dat wordt ook geen succes. Ja, dat lijkt me toch een grote teleurstelling voor jullie ploeg? Ja, dat is natuurlijk wel balend. Vooraf hadden we afgesproken dat even maar moesten meespringen. En uh, ja, als ze we wegrijden, zeker op zo'n grote groep dat er iemand bij moet zitten. En dan is het wel, uh, ja, wel uh, niet zo goed dat er niemand bij zit. En hoe kan dat dan? Ja, sommige zaten een beetje erin uh, van gisteren nog. Als ze benen niet hadden gaan en ze rijden weg, daar ja, zit je niet mee. Ja, is dat? Het, is het, wat die dag van gisteren, dat, dat app nog na vandaag, dat heeft er flink ingehakt? Ja, ik heb sommige Ik zag een paar ploegen die zaten een beetje te zwemmen. Die hadden al moeite om uh, gewoon in het peloton te blijven. Dus ja, dan wordt uh, meespringen natuurlijk moeilijk. En dan blijf je nog maar met een paar mannen over. En uh, ja, dan moet je even een beetje geluk hebben.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 Steve Unwood was dat van zijn album Arcova Diver. While you see a chance. Hij zag ook even een kans. Hij zat niet bij die groep van 18 die dus wist te ontvluchten. En toen later besloot Johnny Hoogland om er dan toch maar vandoor te gaan. Maar hij bleef ergens tussen peloton en kopgroep zwemmen. Steven Dalebout in gesprek met de Zeeuwse Leeuw. Ik kan me voorstellen Johnny dat jij deze dag anders had voorgesteld. Het is de Tour, ja. De tour is nooit zoals je wil. Hoe had je, hoe had je hem voorgesteld? Ja... ja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 Nee, als hij zegt dat hij zich heel goed voelt, dan is het wel helemaal... Uh... Jammer dat je niet mee bent. En ja, soms heb je ook ploeggenoten om mee te zijn. En als de 18 man wegrijdt, ja, dan, dan moet je toch zeker één mannetje mee hebben als je vakantelei bent. Uh, ja, ze hebben niet echt een sprinter bij zich die massasprints wint. Ze hebben niet een klimmer die uh, echt een echt klassement kan rijden. Ja, dan moet je het van vluchtgroepen hebben. En ze, ze hebben natuurlijk de eerste week flink meegezeten. Maar ja, daar was het uh, nou ja, toch bijna kansloos om, uh, mm -hmm. om weg te blijven. En vandaag was die dag. En dat is ook aangekondigd als de dag voor een groep. Maar, ja, dan en, moet maar jij, mee. ja, en de dag van Johnny Horland. Want we hebben dat gisteren ja, aan het eind van de uitzending nog gezegd. Van, nou, deze heeft hij al, al maanden van tevoren aangestrepen in het buur. Ja, ik, ik had hem ook wel aan uh, mensen getipt en gezegd van nou, ah, let op Hogeland. Ik had het ook wel gedacht dat hij uh, mee zou zijn. Maar ja, het is soms lastig. Er wordt heel veel gedemereerd en dan is het, uh, ja, wanneer zit je wel en niet mee? En ja, hij springt er dan wel achter. Maar ja, als het al een paar minuten is, dan denk ik van Johnny, hou je benen stil. Morgen gaan ze weer uit het vertrek. En als je echt goede benen hebt en je bent de beste van de kopgroep, dan kun je misschien op die klim, die laatste klim, die hele zware klim, op de mond van toe. Als laatste overblijven. Dus dan denk ik van rij dan niet door en uh, neem je verlies en ga morgen weer. En ja, nu rij je toch een beetje leeg en dan ben je morgen misschien weer net niet mee. En als je wel mee bent, ben je niet goed genoeg meer. Ja. Uh, ja, het zit even niet mee voor die ploeg. Dat is duidelijk vakantielee. Nou, het zit niet mee. Um, het zit tegen. Het zit, het zit ja, tegen. maar ik het maar, nou eens je, even positief brengen, dacht ja, ik. Het, het zit tegen, maar je, je hebt ook wel dingen zelf in de hand. En ik heb ook gezegd, ja, je moet je ook focussen... van welke dagen kunnen we weg zijn, dan moeten we er staan. En dagen dat het een sprint wordt, ja, dan hoef je je energie er niet in te steken. Dan kun je, kun je voor die, de jongens van de sprint rijden. Dus je, ja, je hebt een rondeboek van tevoren... en dan heb je, heb je misschien drie, vier kansen maar om mee te zijn. Ja, op die dagen moet je er staan. En niet de dag van tevoren ergens meespringen dat het toch niet lukt. Want dan ben je de na, dag daarna kapot. Ja, de jongens van Belkin soeverein gereden. Zullen we maar zeggen, gewoon keurig in het peloton. Iedereen lekker bij elkaar. Ook Laurens ten Dam was daarbij natuurlijk. We hebben net Bouken Mollam al gehoord. De nummer vijf van het algemeen klassement nu over de dag van vandaag. U hoort hem in gesprek met Jeroen Stekelenburg. Laurens, vandaag was consolideren een beetje het codewoord. Zijn er nog moeilijke momenten geweest? Ja, ik weet niet of jullie beelden vanaf het begin gezien hebben. Ja, niet helemaal het begin, maar het ging vrij hard hè, geloof ik. Ja, daarom dat zeggen genoeg. En op een gegeven moment. Uh...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 En dat zei Dam de nummer vijf dus van het algemeen klassement. Ja, die jongens hebben het gewoon prima gedaan vandaag, lijkt me. Belkin. Ja, de, de, vandaag is voor die mannen niks te doen. Het is alleen zoveel mogelijk eten, drinken, de benen sparen... van voren blijven, dat je niet te veel aan moet zetten. Ja, uitkijken naar de dag van morgen, dat je morgen met goede benen begint. We gaan straks uitgebreid praten over die etappe van morgen... want dat is met er toch eentje. Uh, doen we straks uh, na half zes nog even luisteren naar de winnaar van vandaag. Zijn eerste overwinning en dat moet veel voor hem betekenen. De Italiaan Matteo Trentin. For me, it's been a lot because it's my first pro victory after two years in the professional bunch, and yeah, do the victory, first victory here in Tour de France is do the victory in the best place in the world. Everybody can see it, you know? <laughs> ja, het betekent. Ja, uh, Engels-Italiaans is heel goed. Hij zei namelijk: het betekende veel voor me. Het was mijn eerste overwinning in twee jaar als prof. Nergens is het mooier om te winnen dan in de tour. Iedereen kan het zien in de hele wereld. En zo is het. Wij hebben het ook gezien. Wat is dit voor jongen? Ken jij hem toevallig of niet? Nee, hij is, het is nog een jonge, een jonge renner. Volgens mij is het ook een redelijk veldrijder. Daar heeft hij vandaag niet zoveel aan gehad. Maar wel een tactische renner. Ja, hij was denk ik niet de beste op de laatste heuveltjes. En hij is gewoon blijven, blijven wachten, blijven wachten. En dan is de koers ook nog zo ontstaan... dat alles op het laatste moment samenliep. En dan kwam hij uit positie 6. En hij is natuurlijk rap, want hij zit in het treintje van Cavendish. Hij heeft het heel netjes afgemaakt. Ja, we zagen beelden hè, van dat, uh, toen, die, toen dat peloton over de finish kwam... met Cavendish en al zijn ploegmaats. Uh, iedereen hartstikke blij. Dat is natuurlijk best ja. grappig dat zo'n knecht dan zo'n etappe wint. Ja, ik kan me voorstellen dat zo'n Cavendish echt heel blij is. Want die weet natuurlijk ook wat zo'n Trentine het hele jaar en al jaar of ja, dit jaar dan voor hem doet... en heeft volgens mij Girok gereden. Dus die, die heeft heel veel tijd en energie uh, in die sprints gestoken. Ja, en dan krijgt hij er nu zelf wat voor terug. Ik weet het zelf ook om het blij leven is altijd voor gewerkt... maar als je zelf wint, is het natuurlijk wel het allermooiste. Ja, nou, uh, vandaag mag hij uh, de champagne ontkeurken... Matteo Trentin met zijn ploeg dus... de Omega Pharma Quickstep-ploeg uit België. Zometeen het laatste half uur van Radio Tour de France... na het journaal en al die andere zaken rondom Dit is Radio 1. Dit is Mark Visser bijvoorbeeld. De politie heeft een man uit Koevoorde aangehouden... in verband met een aantal branden in Eijhorst in de buurt van Zwolle. De man van 23 werd vannacht opgepakt, omdat hij zich verdacht gedroeg. Hij reed met zijn auto veel te hard in de richting van Eijhorst en ook had hij wapens bij zich. In Eijhorst zijn de afgelopen tijd verschillende branden gesticht. Zo gingen er onder meer verschillende vakantiehuisjes in vlammen op.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 Zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer met Marco Vroef... Met nog steeds zon, maar in het noorden ook wolkenvelden. En die wolkenvelden winnen vanavond en vannacht langzaam terrein. Het koelt vannacht af naar 10 tot 13 graden. We beginnen de dag morgen met vrij veel bewolking. Lokaal misschien zelfs een spatje regen. Maar In de middag is het op de meeste plaatsen droog en krijgt de zon ook weer ruimte. De meeste zon in het zuiden van het land, waar het 23 graden wordt. In het noorden doen we het met een graad of 20. Dan schijnt maandag de zon volop. Dinsdag en woensdag misschien wat meer bewolking, maar het blijft droog. En op deze drie dagen wordt het zomers warm 25 graden. Donderdag doet de temperatuur misschien een klein stapje terug... maar de zon is wel volop in het weerbeeld aanwezig. De Tour Artis. Buenas noches, mio amor. Bonne nuit, que dieu te gare. Al esto où tu t'endors, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi... Buenas noches, mio amor. avec toi mon cœur bavardo, a la vie et à la mort, tu es a moi, sinon trop La requin la nuit noire et résonne sulle voci era Conquiton, Tuju, Tuju, Pansanotra, Mouenas, Mia, Mou, Mou, Mou, Mou, amor, Buenas noches, mi amor. Stillage, stillage. Word ik daar nou Marts mee op 80? Een glas rode wijn? Ik geloof het wel. Het was er helemaal Buenos noches, Mia Moore en Dalida, vandaag Tourartiest. Een beachvolleybalbericht. De spelers Alexander Brouwer en Robert Meussen zijn er niet in geslaagd... de finale te bereiken van het Grand Slam toernooi in het Zwitserse Gestaat. De wereldkampioenen werden in twee sets geklopt door de Brazilianen Ricardo en Alvaro Vio. Misschien net iets te veel breezes gedronken na dat succes van vorige week. En dan een opmerkelijke opwachting vanmiddag bij de wereldbekerfinale Roeien in Luzern. Sjoerd Hamburger kwam in actie op de twee zonder stuurman. Vlak na de Olympische Spelen kwam hij te val op de fiets en raakte hij ernstig geblesseerd aan zijn schouder. En pas geleden verklaarde Hamburger dat hij in september 2014 zou nadenken over het vervolg van zijn topsportloopbaan. Maar in Lutsen zat hij dus opeens weer in de boot als vervanger van de geblesseerde Rogier Blink. Samen met zijn partner Michiel Steenman haalde hij de finale niet, maar toch genoot hij. Oh ja, een hele leuke, unieke omstandigheid. Uh, ik, denk dat het, ik had aangegeven, ik wil niet. Uh... Ik wil geen internationale wedstrijden meer varen, eigenlijk waarschijnlijk tot eind 2014 en dan nog weet ik het niet zeker. Ja, dus da da daarbij werd ik... Uh, dat, dat was ook zo. En toen werd twee maandag... weken geleden? Dat was twee weken geleden. Dat was op zondag zo. En op maandag was het anders. Uh, ja, uniek. Maar Rogier, uh, waar ik in de acht mee gegroeid heb in, uh, in, uh, in Londen... die had last van zijn rib. Rogier Blink. Rogier Blink. Uh, Mitchell Steeman, die bleef over. Die kon niet in de skiff. Dat zou hij wel. En dat bleek zondagavond dat hij dus niet naar Luzern kon. En hij had echt wat hij zelf zei Ik heb echt nog een paar races nodig om fit te zijn. En uh, ik was de beste optie. Ja, ik heb... Twee keer eerder bij hun ingevallen. Gewoon puur voor een training verder niks. Ja, dat, dat roeit heel lekker. En ik heb in 2011 ook een keer een winter met hem geroeid. Uh, ze hebben gezegd, zou je dat willen overwegen? Uh, hier sta ik dan. Wat het verhaal was, vlak naar Londen met de fiets onderuit gegaan. Twee schouders waar je behoorlijk was van hebt. Hoe is het dan met die schouders? Slecht eigenlijk. Ook zo slecht dat ik nu uh, ook uh, stop met de wedstrijd. Dus, uh, de, de laatste finale lukt echt niet. Ja, het gaat, het gaat redelijk. Het gaat boord Het gaat beter dan, uh, dan het skullen. Maar het gaat gewoon niet echt goed. En het, daar hoort nog een lang revalidatieproces bij. Dus met één riem lukt het. Met twee is het zwaar. Ja, precies. Dus dan, dan kunnen die beide schouders stabiliseren elkaar een beetje. En, uh, dus dat heb ik het hele jaar ook gedaan. Een beetje geprobeerd met uh, boord roeien. één riem per persoon. En daarom heb ik dit ook geprobeerd. De trainingen gingen hartstikke goed. Uh, fitheid lijkt niet de, niet de beperkende factor. Maar ik krijg gewoon nu meer en weer meer last van die schouder. Het is gewoon nog niet heel genoeg. Nou ja, we hebben nu drie races gedaan en het is voor mij klaar. Het lukt gewoon niet, uh, niet verder. Nee, dus jullie konden ook in de laatste, laatste wedstrijd niet meer voluit? Nou ja, ik, ik vooral. Ik, ik merk dat ik de ontspanning niet meer terugkrijg in die schouder. En dat het uh, begint te trekken en te kraken. En het moet, het moet leuk zijn, maar uh, moet er moeten geen risico's genomen worden. Dus dat, dat, dat gaat gewoon niet. Maar dus vooral, Mitchell, zei, Mitchell is natuurlijk iemand, Mitchell Steeman... die ontzettend hard kan starten, voor ligt en voor blijft liggen. Dat is hoe hij zijn races wint. En ik ben iemand die langzaam start, het uh, veld doorstoomt. En in de eindsprint hem, hem pakt. Ja, dat doet hij nooit. Dus zijn coach ook, dat is iets wat hij echt moet leren. En dat was ook een belangrijke reden om met mij te racen. Nou, dat is perfect gelukt. We hebben gisteren uh, in, de, in de herkansing lagen we achter... en hebben we het hele veld doorgeploegd... om uiteindelijk de, de Europese zilveren twee uh, te pakken te nemen met 600ste. Dus wat dat betreft hebben we gewoon helemaal gedaan wat, uh, wat de planning was. Uh, Mitchell heeft zijn, uh, zijn doelen gehaald. Ik heb een fantastische race gehad. En uh, nou ja, nu gaat hij terug met uh, Rogier, uh, Blink. Ja, want er is geen sprake. Dat heb je eigenlijk al min of meer laten doorschemmen. Maar dat, uh, dat jij het WK gaat doen is niet nodig. Ook je Blink is fit. Ja, nou ja, anders, anders moet je iets anders verzinnen, maar dat ben ik niet. Uh, Daar hoef je niet op terug te komen later. Nee, nou, nou ja, ik bedoel, ik zou niet weten hoe. Nee, ik, ik vlieg, uh, ik zit uh, de weken voor de WK in, uh, in Amerika en Canada. En, dus ik ben helemaal niet in de buurt ook niet om te trainen. Dus zelfs als we het allemaal willen, zou ik niet kunnen. Ik ben wel op de WK, dus wat dat betreft. Maar ik ben als vertegenwoordiger voor de Wereldroeibond. Uh, maar nee, dat, dat is helemaal niet de optie. En uh, mocht dat op het laatste moment nodig zijn, dan moet ze iets anders verzinnen. Dat zei Sjoerd Hamburger in gesprek met Ragnar Niemeijer. Terwijl heel Nederland uitkijkt naar de prestaties van uh, Mollema en Ten Dam, is PSV druk bezig om de selectie rond te breien voor het komend seizoen. U hoorde vanmiddag al dat Jeffrey Bruma medisch is goedgekeurd. En daarna was er nog meer goed nieuws. Later deze middag uh, te melden voor de ploeg uit Eindhoven. Want Stijn Schaas komt weer terug naar Nederland. Hij tekende een contract voor drie jaar. Technisch directeur van PSV Marcel Brands. Goedemiddag Marcel. Goedemiddag. Uh, Schaas als vervanger van Mark van Bommel. Nou ja, ik weet niet of je echt uh, expliciet zo kan praten, maar het is wel iemand inderdaad met, uh, met routine die uh, in de tot nog toe vrij jonge ploeg die we hebben, uh, denk ik wel zal passen. Ja. Uh, de, de, was al, de, de naam ging al langer rond, er was al langer contact. Uh, nu vanmiddag eind uiteindelijk definitief afgerond. Waarom heeft het toch nog zo lang geduurd? Ja, dat lag vooral uh, tussen Sporting en, uh, en Stijn. Uh, er bleken nog een hoop dingen uit het verleden die is opgelost dienen te worden.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 Ja, ik ga zo meteen uh, uh, rijden met, uh, met de jongens om ze daar naartoe te brengen. Kijk ja. aan, een hele, hele luxe taxichauffeur hebben ze dan, zeg. Nou ja, kunnen we onder, onderweg uh, even wat bijpraten. <lacht> en uh, ik ga toch naar die kant op gaan en ga uh, ik ze maar gelijk meenemen. Ja, uh, die jongens zeg je al, want die andere is natuurlijk Jeffrey Bruma. Uh, blij dat er uh, niks aan de hand is met hem, want daar ging het in zijn geval vooral om, hè? Ja, ja uiteraard. Uh, Allereerst natuurlijk blijft Jeff zelf, maar uh, natuurlijk ook. Uh... Ja, het hele circus om mij heen Ja, eigenlijk waren we al uh, voor de eerste training uh, klaar met, uh, met Jeffrey. En dat speelde eigenlijk al een beetje vanaf de winterstop. heb uh, ik al contact met hem. Ja, en toen uh, leek de medische test even wat uh, uh, spelbreker te zijn, om zo maar te zeggen. Maar gelukkig kregen uh, we, kijken donderdagavond laat, uh, ja, toch uh, groen licht daarvoor. En... Uh, ja, dat dus, is uh, eindelijk ook vandaag uitgewond in het ondertekenen van zijn contract. Ja. Vorig jaar, vorig seizoen, veel uh, kritiek op de verdediging hè, bij PSV. Is hij de man die daar leiding aan moet gaan geven het komend seizoen? Ja, ik weet niet of dat een uh, terechtpunt is. Ik, uh, ik deel die kritiek niet altijd uh, in dat opzicht. En uh, wat dat betreft, uh, we zijn een aantal jongens bijgekomen in de verdediging. En uh, wellicht komt er nog één bij. En uh, dan uh, mogen zij het laten zien. Heb je daar al namen voor? Op je lijstje staan? Nee, maar iedereen weet dat we ook nog met een respect bezig zijn. Ja. Uh, de jongen van, uh, van Sporting, uh, Santiago Arias. En, uh, ook daar zijn we ver mee, dus dat hoop ik ook nog uh, misschien wel uh, vandaag. Ja. Is er al wat te melden rondom uh, Strootman en Toyfone? Nee, niet concreet in die zin dat uh, na Toyfone is graag als bekend. Uh, PSV Norwich hebben we daarover een akkoord, maar uiteindelijk bepaalt de speler of die daar ook uh, daar tegen naartoe gaat. Daar is uh, op dit moment nog geen duidelijkheid over. Ik weet uh, van de manager van, uh, van Norwich dat ze hem nog steeds graag willen hebben. Maar of dat uiteindelijk tot een transfer zal komen, dat is afwachten. Ja, met Kevin uh, weet iedereen dat de Roma zeer geïnteresseerd is en uh, veel geld voor hem over heeft. Alleen, ja... Als wij dat doen, dan moeten we ook alle zekerheden hebben... dat uh, de sensitieve vragen ook echt daadwerkelijk binnenkomen. Ja, ja, ja, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Um, het, het algemene beeld, Marcel, is een beetje dat de PSV helemaal leeg loopt. Maar goed, intussen hebben jullie ook al een paar nieuwe aankopen gedaan, dus. Ja, natuurlijk. Uiteindelijk zal er weer een uh, selectie staan, uh, voortallig. En uh, ja, we hebben, er is veel belangstelling afgelopen zomer tot, uh, tot op heden. En de window is, uh, is nog niet zo heel lang aan de gang is, uh, in Eindhoven wordt dat veel gebeurd en uh, er is veel interesse voor onze spelers en uh, ik hoop eerlijk gezegd dat, uh, dat de rest binnenboord blijft. Ja, ook, ook Toyfone en Strootman nog? Ja, nou, dat weet je niet. Kijk, Toyfone heeft nog één jaar contract, dus daar hadden we min of meer rekening mee gehouden. Net zoals mm -hmm. Jermaine Lens en Erik Pieters, maar ja, daartussendoor is ook uh, Mertens uh, gekomen en uh, ja, nu dan Strootman uh, waar veel interesse voor is en, uh, en zelfs voor Jeroen Zoet was interesse en... Uh, ja, dat geldt eigenlijk ook voor mijn tas van Inalder. En uh, nou, uiteindelijk uh, willen we natuurlijk ook uh, die spelers heel graag binnenhouden. Ik wou net zeggen, je moet, je moet wel iets overhouden uh, om, ja, om mee te ja, doen. Natuurlijk, dat natuurlijk. Hebben. Ja, ja, Ik kan me voorstellen dat ik ook graag op een gegeven moment wil weten waar hij aan toe is... en met wie hij aan de bak moet. Ja, absoluut. Nou, Deze spelers uh, zijn we natuurlijk al een tijdje mee bezig. En, uh, dus uh, daar zal uh, Philippe heel blij mee zijn dat hij uh, straks kan verwelkomen. En je gaat ze zelf brengen, dat is helemaal een goed teken. Marcel Brans, dank je dat je even naar de telefoon kwam. Graag gedaan.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 The sun is I'm te een klein verzetje, Rolf van Velzen Love Song. Litwits, du tour. Kees Dorrenstein. Kees! Ja, nou het was de etappe van de aanvallers vandaag. Dus voor Johnny Hogeland. Want als hij nog wat van zijn tour wil maken, dan moet hij wel mee vandaag. Dan moest hij eigenlijk wel mee. Denk je niet, Johnny? Ja, dat denk ik ook. Maar ja, zeker naar die wanprest, wanprestatie van uh, zijn ploeg van gisteren en zijn flinke uitbranders van de, de ploegleiders, kan hij natuurlijk, moet hij ook wel mee, want anders krijgt hij natuurlijk weer een uitbrander van zijn ploeg, toch Johnny? Ja, dat denk ik ook. Maar uh, Johnny, je ging te laat, uh, dus kwam je tussen de kopgroep en het peloton te zitten. Vreselijk stond natuurlijk uh, Johnny. Ja, dat denk ik ook. Ja, en... Uh, maar lijkt dat dan op uh, Sebastiaan Timmerman? Het lijkt toch wel heel erg op een chasse patat. Ja, dat denk ik ook. Ja, en daar ging het eigenlijk over vandaag op Twitter. De chasse patat. Raphael Stoker zegt Johnny uitblinker in de kansloze acties. Daar is hij ook bekend van. Mark Rijk zegt Johnny heeft honger niet in een vette vis, maar in een chasse patat. Roland uh, Demmendaal, die neemt het nog voor hem op, die zegt... Natuurlijk kan Hogeland weer lekker Nederlands een chapspatat verweten worden. Je kunt hem ook prijzen voor zijn aanvalslust. En Lars Wendel zegt, is inmiddels de chaspatatschip al op de markt? Ik ben toch benieuwd wat de smaak daarvan is. Ik denk dat hij een uh, zure nasmaak zal hebben. Uiteindelijk won de Italiaan Matteo Trentin, 23 jaar en knecht van Cavendish bij de Quickstep-ploeg. En Marco Zaalberg die is de gelukkigste man in Nederland. Want hij tweet... Je zal Matteo Trentin maar in je wielerpool hebben. En dat doet hij een klein krugje achteraan. Dus ja, hij heeft hem waarschijnlijk wel. En uh, helaas voor mij, ik had uh, hoge landen in mijn toerpoel. Ja. Ja, ik bedoel, de, de kenners hebben hem ook uh, genoemd. Hè? Uh, ik kijk even naar de andere kant van de tafel gisteren. Dus zo gek is het ook weer niet, Kees. Nee, geen ja. puntjes alleen. Nee, dat is wel zo. Dankjewel voor de tweets. We gaan vooruitblikken naar morgen. Dan staat hij op het programma de Mont Ventoux. Kaleberg in de Provence. En hij wordt gevreesd. Hij is uitdagend. Morgen dus op het programma in de Tour de France. En er moet nieuwe geschiedenis worden geschreven. Jeroen Wielaert besprak verleden en toekomst met drie Nederlandse toppers.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 <laughs> van onder behalve, te, behalve klimmend? Van onder tot boven uh, vol gas, <laughs> ongeveer. Uh, nee, in ieder geval, uh, zoals het nu gereden wordt in het peloton, zal het, zal het daar wel op neerkomen, denk ik, voor de meesten. En uh, er zijn een aantal van die uh, mannen die nog heel rap kunnen versnellen. En uh, ik denk dat wij meer van een constant, ik zelf moet het meer van een constant tempo hebben. Maar het is een uh, lastige klimmen. Er is geen doseren aan? Nou uh, ja...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 Ja, in andere koersen was ik gereden, maar in de tour heb ik hem één keer opgereden. En later, toen ik helemaal gestopt was uh, met het begeleiden van een uh, groep, uh, groep mensen, nog een keer. Maar dat blijft een rodding. To toen mocht het gewoon op jou op ja, ja, op gemaakt weet. Toen moest ik wat mensen daar die wat achteraan reden, wat helpen, wat hand- en spandiensten leveren. En dat heb ik ook weer afgezien eigenlijk. Ja. Dus het blijft een rotberg, maar wel het gigantisch mooi. Zeker als je dan de, het zicht naar de top hebt. En dan denk je van nou het ligt in handbereik, en dan is je nog zo ver weg. Ja. Die, die beelden zijn altijd prachtig. Ja, ik heb het nooit opgereden. Mooi uh, is eens proberen als echt ja, ja, dat ga ik dat zeker leuk. doen. Leuke uitdaging, nee, maar die de, de beelden zijn prachtig. Het lijkt alsof je op de maan rijdt. Hè, gewoon ja, maar. het is nou ja, ja, kom je boven die boomgrens uit en dan is het wit en kaal. En uh, ja, het kan heel winderig zijn en de wind kan er ook, je kunt er ook op de kant rijden. Trouwens, maar de jongens die de waaiers beheersen zitten dan van achteren. Dus uh, ja, ja, ja, laten we maar even vooruitblikken naar morgen. Want uh, de vijftiende etappe, we, we hebben nou die, die tussenweek gehad en nu gaan we dus uh, straks naar die Alpen toe uh, met, met alle bergen. En te beginnen dus morgen met die Mont Ventoux. Um, maar die dat zit pas aan het eind van de etappe. Ja, we hebben we hebben aan het begin van de etappe hebben we gelijk drie vierde categorieën. Nou ja. Bergen. Dus er zullen een aantal renners proberen weg te komen. Want ja, uh, tot het einde wachten dan, dan zijn het de klimmers die het gaan doen. Dus er zal zeker een, een groep gaan rijden. Als de groep uh, groop, groot genoeg is... Ja, dan zou misschien Poels en, en Geesink proberen mee te glippen. Uh, en Geesink dan proberen later uh, van dienst te zijn uh, op de kol. Aan de andere kant is Geesink ook weer zo goed... dat hij misschien tot laatst moet wachten om... Uh, als Mollema of, of uh, Ten met de problemen komt... om die nog bij te staan. Dus ja, dat zullen ze nog even goed moeten doorspreken. Ja, en, en Vakant zal uh, ja, toch wel proberen weer wat te doen... En Thomas de Gent, die kan het natuurlijk weliswaar geen Nederlander. Maar die zullen ze proberen af te zetten. Ja, hoe goed is Johnny na nou vandaag? En uh, ja, Wout, ja, ben, denk, ik denk dat hij vooraf al weg moet zijn. En dat hij dan de beste van de koproep kan ja, zijn. Ja. Dat gaat dan over de etappewinst. Maar wat ook heel interessant is, de, de, ja, de onderlinge verschillen in het algemeen klassement. Um, jij zei gisteren eigenlijk al: van als ze Vroom willen aanvallen, hoeven ze dat niet op de berg te proberen. Want daar is hij gewoon de beste. Dus het zal nee, vlakker worden. Uh, als het een gecontroleerde koers is. Maar goed, er komen er nog een heleboel dagen. Dus ik wil niet zeggen dat dat dat allemaal morgen kan en moet. Het moet ook allemaal kunnen. Maar uh, ze zullen moeten aanvallen. Niet, uh, als Sky met, met vroem naar die berg rijdt... en vroem zit bij de eerste op die laatste klim... Ja, dan gaan ze hem denk ik niet lossen. Uh, je weet nooit als iemand ziek wordt of slecht. Normaal gezien is hij dan de beste. Je zult hem ja, in het, uh, tussen die berg ergens een truc uit moeten halen... door uh, misschien een keer een groepje met uh, de Tendam weg te sturen... Of, of dat soort dingen. Daar zul je hem kunnen aanvallen. En als je dan uh, zorgt dat die Sky-trein weer een beetje ontspoord is... en dat hij nog maar weinig uh, knechten over heeft... Ja, dat zijn de mogelijkheden. Dus ja, maar die dat, zullen ze moeten benutten. want dat is tot nu toe, toe, toe twee keer heel duidelijk gebleken dat die, die ploeg om, om Vroom heen, dat daar het een en ander in hapert. Ja, ja ze, maar ja, ze zijn er al twee kwijt. Ze zijn ook niet meer uh, niet meer heel sterk. Dus. En morgen is echt een hele lange rit. Hè. We zitten geloof ik bijna 242 kilometer. En ja. uh, het wordt er bloedheet. Dus als die ploeg al vrij, van, van vrij vroeg in de koers al een beetje aan de bak moet. Omdat er uh, klassementsrenners van de tweede garnituur al meeglippen. En ze zullen tempo moeten rijden. Dan kan ik me voorstellen dat halverwege op die derde categorie. Dat je daar in één keer in de afdaling een truc uithaalt. En probeert, uh, probeert weg te rijden met een groepje. Dus als een aantal ploegen besluit om uh, die Skytrainers even lekker te testen. Onderweg. Hè, dus uh, laten we zeggen tot aan de, de van toe. Uh, kan, dan kan het zijn, dus dat ze dan al afgepeigerd zijn. Ja, nou ja, en lukt, het, lukt de truc morgen niet. En ze zullen morgen flink aan de bak moeten. Ja, dan, uh, nou dan, dan zit er nog wel een tussenrit en een, tussenrit en een rustdag tussen. Maar goed, dan, dan worden die mannen allemaal steeds wat minder. Uh, je moet natuurlijk ook oppassen met, ja, met, wie, je, met wie je wegrijdt. En uh, dat je natuurlijk ook niet andere mensen wegbrengt. Dus het is ook wel een gegogel uh, met uh, dat klassement. Wie kun je, met wie kun je wegrijden, met wie kun je niet wegrijden. En zo vind ik zo'n Quintana ook nog wel een hele gevaarlijke ren mm. Die kan enorm goed bergop. Staat nog wel wat achter. Maar ja, Com Colombiaanse uh, klimmer. Ja. Uh, nog even nou, want, want er zijn natuurlijk allerlei uh, kapers op de kust. Als het om dat geel gaat, nou, daar komt het door. Hebben we gisteren ook gezien. Hè, die is ook weer lekker actief. Of die in de berg ook nog zo goed is, weten we niet. Onze Nederlandse jongens. Nou, Valverde zal toch nog wat willen laten zien. Ja, die zal nou, wat als willen laten ze, zien. Maar... Als ze allemaal uh, Vroom gaan aanvallen, ook op de berg, blijft hij dan toch nog de sterkste, denk je? Uh, op de berg uh, denk ik dat hij zeker de sterkste is. Hè? Maar wat, wat je al zei, het zal van tevoren moeten gebeuren... en ze zullen, ze zullen moeten isoleren en dan zullen ze vroeg genoeg moeten aanvallen... Dan hebben ze een kans. Want echt... Maar aanval op de weg zal hij allemaal pareren, denk ik. Die zal ja. hij allemaal pareren. Mm. Kijk, die klimmen is natuurlijk heel lang. Dus als ze aan de voet gaan en hij moet meespringen... ja, kunnen ze hem ook wel kapot rijden. Maar dan zullen ze hem uh, toch wat voorwerk moeten uh, doen... Uh, in het stuk naar die berg toe. Nou, wordt interessante etappe morgen natuurlijk. De 15e. Um, wees er maar vroeg bij, zou ik zeggen. En wij zijn er morgen ook weer vanaf twee uur. Meer sport vanavond vanaf zeven uur in langs de lijn. En zometeen is er Pavlov. Maar eerst het NOS Journaal met Mark Visser. Ik wens u een prettige zaterdag verder.